Recht hartelijk, goedenavond bij Wereldbleek Politiek. De rubriek waarvan de JOVD vindt. Ik vind het geen leuk programma. Waarom niet? Nou, ik vind het niet interessant. Hans Knoop van RealistM81 is voorzichtig. Ik pleeg voor bepaalde omroepen mijn woorden zorgvuldiger af te wegen. Hoe zit het met de KRO? Ik ben altijd zorgvuldig, maar er zijn omroepen waar ik extra zorgvuldig ben. Nee, maar hoe zit het met de KRO? zorgvuldig afwegen. Ja, dat, de, dat is de categorie zorgvuldig. Dat, dat, is de, de categorie. dat is niet de categorie extra zorgvuldig. Ah, nou. Hans Kombrink, Partij van de Arbeid, was een beetje huiverig. Nou, ik deed het bijna in mijn broek. En de campagneleider van de VVD? Nou, vrouw, ja, leuk. Wat doet de VVD op een koude, zonnige zaterdagmiddag in een winkelpromenade? We gaan dus deze winkelstraat in. En dan gaan we de mensen vragen of ze 26 mei hun stem willen uitbrengen. We attenderen op meneer Kea kamerlid en uh, we geven de mensen een folder, zodat uh, de mensen kunnen zien waar de VVD uh, voor staat, wat, wat, de stand, wat de standpunten zijn. Nou, de mensen kunnen dat dan lezen. En misschien dat ze dan een stem op de VVD willen overwegen. De typische Amerikaanse manier, hè? Nou, het lijkt een beetje op het mannetjesmaken, maar het is het niet. Want het wordt niet... Wat is dat, het mannetjesmaken? Nou, dat, dat het mannetjesmaken, dat is het specifiek pushen van één persoon. Uh, misschien als u dat kent uh, zoals het in Amerika gaat. Daar ziet u uh, nou, een vent, die loopt met een rode rosette op. En die loopt ongelooflijk handen te schudden. En die, leg die uh, legt de nadruk op zijn persoon. Wij leggen niet de nadruk op de persoon, maar wij leggen de nadruk uh, op, uh, op het verkiezingsprogramma. Dus we zijn niet dat mannetjes maken. We, het, uh, het is wel het, uh, het programma wat, wat prevaleert. Het is wel het. Uh, ja, daar, zijn, daar staan we voor eigenlijk. Ja. Heb je de bezwaar tegen als wij middag meelopen? Nee hoor. Nee hoor. geen bezwaar tegen. Ik zal u eventjes uh, introduceren bij, bij de dames, want daar gaat, om, het gaat niet om mij. Ik ben alleen maar uh, man op bent? de achtergrond. Ik ben. Uh, ja, Laurens Bulter is degene die uh, probeert het een klein beetje te organiseren, maar dat is alles. Juist. Goed. Dus, uh, dames. Vanavond, na acht uur in Wereldblik Politiek, de VVD, de dames, de ijsjes en Wim Wimkea. Dit is Wereldblik Polity. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Paus Bulters. U bent van uh, de KRO Radio. De KRO ja. Radio. Ja. ja, hoor. U wist dat wij hier waren? Ja, dat wist ik. Ha, ja. Mag ik u dan introduceren bij het Kamerlid wat aanwezig is en de dames? Graag. Ja, graag. Bij de dames? Ja. Oh. We zijn het een promotieteam. Waar houdt dat in? We gaan uh, de VVD bij de, bij de burgers uh, be bekendmaken maken. We vertellen dat 26 uh, mei ook een mogelijkheid is om op lijst 3 te stemmen. En dat gaan we dus met het promotieteam doen door, door het hele land en hoofdzakelijk de randstad uh, samen met Kamerleden mensen te vragen om op ons te stemmen. Goed. Dus uh, dames, ik snap niet dat jullie even uh, Gaan we nu uh, naar de dames? We krijgen een introductie bij de dames. Oh. dames, een hele goede middag. Goedemiddag. Het is uh, Heren zijn van de karo. Zo, uh, nou we hebben handjes gescheurd. Wat gaan jullie doen? Wij gaan volletjes uitdelen aan de mensen. Oh jee, spannend? Zeker, ja. Heel nuttig. Ja, nee, dat was de volgende vraag. Maar <laughs> euh, spannend. Ja. Waarom spannend? Uh, de verschillende reacties van de mensen, het enthousiasme peilen. Gewoon leuk werk, heel goed. Oh, er zijn er nog twee. Ja. EC3, 4, 5, 6. Ja. Zijn, zijn, zijn, vast uh, uh, zijn jullie een soort vast team? Vast team, uh, nee, we zijn niet echt een vast team. We worden wel uh, samen uh, gevormd. Maar geen vast team, nee. Voor uh, een verhuizing? Een hoogste uh, Een erkend hoogste spiro. Oh, jullie zijn gewoon gehuurd. Goede VVD. <laughs> nee, ja, we zijn gehuurd, maar we zijn natuurlijk duidelijk lid van de VVD, anders doen we dit niet. Heel simpel. <laughs> jullie staan erachter. Ja, zeker. Ja. Hoeveel procent? 100 procent, al jaren. Ja. Ik ook 100 procent. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja je kan wel bij 200. 200 procent. Ja, ja. ja. wij gaan aan het werken. Goed, wij over mee. Ja hoor, ik Die kant kun je op, die kant kun je op. Daar is de ijsuitdeelpunt. Dus je kunt naartoe gaan waar je wil. Blijf bij elkaar en blijf bij de heer Kea. Worden de ijsjes uitgedeeld? Strakjes worden de ijsjes uitgedeeld, ja. Dan vallen we weer met een neus in de boter. <laughs> Ik zou ze je Het is natuurlijk de bedoeling, je hebt altijd die hebberige mensen. En dan moet je dus wel de kleine kinderen proberen. Ja, dat geef ik het dus uit. En dan je gewoon pak ze maar even, maar de kleine kinderen pakken en het. En stel gezellig, die kinderen zijn dan vrolijk, zijn de ouders vrolijk en de stem is op je. Wat er nu gebeurt, is dat het promotieteam, die vijf dames, die, die delen foldertjes uit. En is het nou de bedoeling dat mensen op je afkomen en vragen gaan stellen? Nou. Het hoeft niet natuurlijk wat mij betreft, maar uh, als, ze, als ze met problemen zitten, worden ze doorgestuurd. Tom, zijn er nog eisjes over? Wimkeja loopt inmiddels nog met drie eisjes. Ja. Dat is specifiek voor de kinderen, hè? Ja, die drie eisjes. Grote mensen nou geen eisje aan <lacht> Nee, maar u geeft ze aan de kinderen en praat dan met de grote mensen. Zo is het. En inderdaad, Wimkeja heeft het systeem goed begrepen. We peilen bij twee willekeurige minderjarige meisjes de opinie wat wil jij zeggen over de VVD? Nou, misschien is hij wel heel goed. Misschien? Ja. Weet je niet zeker? Nee. Mijn vader moet stemmen op de VVD. Niet? Waar stemmen ze op? Nee, VVDA en D66. Maar het is toch een aardige partij als ze ijsjes uitdelen? Of speelt ja. dat niet mee? Ja, dat vind ik wel aardig. Ja. ja, Misschien ga ik er dan wel op stemmen. Omdat ze ijsjes uitdelen? Ja, dat is wel lekker. Ze <lacht> zijn wel aardig voor de kinderen. Ja, ja. Dit is het bewijs. Maar werkt dit systeem ook bij volwassenen? Tom Brom peilt een opinie. Je weet helemaal niet waar u op gestemd hebt? Nou nee, ik heb er eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht. Waar uh... nou, heeft u de vorige keer op gestemd? CDA, dacht ik. CDA, ja. Waarom? Ja, weet ik niet. Het is eigenlijk een gewoonte. Het is eigenlijk meer, meer een gewoonte, ja. Dat je dus een bepaalde... En uh, we hebben toen ook van toneel eigenlijk, ik zit dus op een toneelvereniging, hebben we voor het CDA dus uh, een wagenspel opgevoerd door heel Hilversum, dus ik denk dat dat eigenlijk automatisch ook daardoor... En dat doe je dan? Maar echt bewust? Niet. Nee. Maar daarom, kijk, nou krijg ik dus een foldertje en dan weet je waarschijnlijk wel uh, wat je gaat doen als het tenminste uh, duidelijk allemaal erop staat. Nou, dit is een folder van de VVD, ja, hè? de VVD, ja, dat begrijp ik, ja. Ik kan het allicht eens uh, proberen. Ik zal ja, nou in ieder folder... geval echt bewust stemmen. U stemt nou bewust op de op, folder? Op de VVD, Ja. En tot zover Tom Brom in gesprek met zomaar een kiezer die via een eisje en een folder een politiek bewustwordingsproces doormaakte. Dankjewel, Tom Brom. En wederom een recht hartelijk welkom bij Wereldblik Politiek over naar Tom Brom op de Winkelpromenade. We lopen nu een andere winkelstraat in. Uh, het verlengde, middelmeer. meer. Ik geloof niet dat, dat dit nou typisch Amerikaans is. Kijk, het heeft natuurlijk wel uh, verbinding mee en we weten natuurlijk ook wel. Uh, maar ik bedoel dus, uh, je kijkt naar de televisie, Amerikaanse presidentsverkiezingen... en dan zie je zo'n man die zich tussen het volk begrijpt... Ja, en ja, ja, handjes ja, gaat schudden ja, en gaat ja, roepen van, stemt u op mij? ja, en, ja. ja, ja. Maar, maar, maar kijk nou eens... Je moet dit hem denken. Dat, kan ik, dat kan ik me voorstellen, dat kan ik me voorstellen... maar, maar ik vind dat, dat, het, uh, dat je een heel duidelijk verschil moet leggen wat, wat dit is... en wat die Amerikanen doen. Want je hebt duidelijk gezien... zoals de, als de meisjes en zo als meneer Kea te werk gaat... hij zegt niet, uh, stem op mij. Er wordt totaal niks over gesproken dat dat Wim Kea is waarover gestemd kan worden. Zeggen de meisjes ook helemaal, daar gaat het niet om. Hier in Nederland is het politiek, maar het gaat om een programma. En dat programma is nu even wereldblik politiek. We zijn nog steeds op die winkelpromenade waar Wim Kea zo goed en zo kwaad als het gaat vragen van voorbijgangers beantwoord. Een bejaardeman is zelfs speciaal voor deze gelegenheid gekomen. Met een grief. Wim Kea... Bij alle politieke partijen in Nederland staat discriminatie nogal hoog in het water geschreven. Ja. ja dan had ik één vraag aan u. Waarvoor zijn de AOW'ers dan die uh, met openbaar vervoer reizen? Die reizen voor half geld. Die, die worden ge, tegemoet gekomen. En AOW'ers die nog zo fit zijn die een auto rijden, die moeten de volle mee betalen. Vinden u dat niet gediscrimineerd? Ja, dat is natuurlijk een vorm van discriminatie, maar het nee, probleem. Nee, dat vind ik niet. Ja, ik nou. Als je. Hier is sprake van een duidelijk verschil van mening. We spoelen een kwartiertje verder. Dat is omdat we nou, willen... We dat wel eerlijk. Ja, het beleid, oh ja? Ja, het beleid is erop gericht. Ja, het beleid. Dat is net als vroeger niet waar. Ik heb nog nooit een kinderbijslag gehaald. Dat was ook zoiets. Om... De bejaarde man houdt het been stijf. ...en hij heeft een fiets -tas vol argumenten bij zich. Zal het Wim Kea lukken om deze stem voor de VVD te winnen? Nee, meneer Kea, u bent van u bent stemmen verloren. Ja, het schrijft me af. Fijn, uh, ik was toch voor, toch niet meer gaan stemmen... ...want het maakt me niks uit of je van de honden van de kat beter wordt. Maar ik heb altijd VVD-gestemd hoor, dat mag ik rustig weten. Maar, uh, nee. Nee. Spijt me? Ik uh, ben nou een stem van een bejaarde man kwijtgeraakt. Wat uh, oh ja. iets anders is: de VVD en de jongeren. Ik heb het idee dat een heleboel jongeren zeggen: van nou, die VVD spreekt mij niet aan. Ik, uh, ik heb dat niet gemerkt. Ik heb, uh, vorige week heb ik in, in Eindhoven voor een hele zame jongeren gesproken. En daar, uh, daar heb ik dit verhaal niet gehoord. Ja, en dan sta ik dus in een zaal waar een discussie plaatsvindt van JOVD-jongeren. Ja. En ik hoor ineens iemand roepen minimumloon helemaal afschaffen. En dan denk ik van zo, jij durft. Nou, uh, ik heb vroeger vaak gezegd dat minimumloon een grote, uh, eigenlijk een grote fout is geweest natuurlijk. Het is ook onrechtvaardig in beginsel. Als je nou niet kijkt naar de toestand die er is, is in wezen minimumloon een lachertje. Je moet betalen naar prestatie. Zo is het. Dan, bestand, dan krijgen de jongens in body Maar dit is wel de slechtste tijd, natuurlijk, het minimumloon af te schaffen. Want dan zijn die jongeren helemaal een dupe. Ik geloof nou, dat je nou niet in een periode zit dat je zegt: Nou, we schaffen het minimumloonsysteem eraf. Want dat kan niet, dan worden ze helemaal uitgebreid. Maar wat dan? Nu? Ik denk dat je nu in ieder geval het minimumloon moet handhaven. totdat het weer wat welvaart is. Maar voor de toekomst vind ik dat je de gedachte van minimumloon eigenlijk zwaar discriminerend het werkt. Het is onrechtvaardig. Dat heb ik vroeger ook altijd gezegd. Dus mensen die VVD stemmen, want we staan voor de verkiezingen... die kunnen erop wachten dat zodra het weer wat beter gaat... het minimumloon achteruit gaat? Nee, het, het is niet een zaak die, die in de fractie besproken is... en als beleid in de toekomst uitgestippeld is. Ik zeg gewoon waar ik, waar ik voor zou pleiten als het weer beter gaat. Dat zetten we even op een rijtje. De oude garde verlaat teleurgestelde VVD... En de jongeren wordt in het vooruitzicht gesteld dat het minimumloon wel eens op de helling zou kunnen gaan. Maar voor de campagne zijn het bijzaken. Want... Een ijsje? Nee, dus ik een ijsje. Wil jij een ijsje? Lekker. Lekker Dank wel hoor, Mickey. Dank u wel. En dit is weer wereldblik politiek. Over naar Tom Brom op de winkelpromenade. Oké, okay, wat is er inmiddels gebeurd? Heb je een tijdje niet gezien? Nou, praten hè? Een praten. uit de hele. Ja, natuurlijk. En vragen beantwoorden. En het was ook leuk dat er af en toe een kwam of ze ook een ijsje kreeg. Over die ijsjes gesproken? Het zijn aardbeiende Er wordt uh, van mij in ieder geval eens gezegd dat ik af en toe een roze tinkje vertoon in het liberalisme. Dus ja. wat dat betreft uh, kan best een ijsje goed zijn, ook. Ja. De kleur van het ijs is niet toevallig. Wat betekent dat roze tintje voor Wim Kea? Oh, Dat is, dat is in, de, in de fractie geen geheim. En dat is binnen uh, het CDA ook geen geheim. Dat uh, ik er helemaal geen bezwaar tegen zou hebben. als er een, een grotere coalitie gevormd werd waar de partij van haar ook in zet. En uh, dat is bij mij. Ook niet zonder goed. CDA? Uh, ook. Het zou me niets kunnen schelen als het CDA er niet bij zou zijn. Nou, daar hoorden we van op. Want wat mankeert er nou aan het CDA? Als je een afspraak maakt en, en, en men houdt zich daar niet aan en, en, en de stemmingen vallen ineens anders uit. Je stemt en, en ze stemmen ineens heel anders dan afgesproken is, dan ben je daar natuurlijk pissig kwaad over. En dan komen ze achteraf vertellen, ja het was niet haalbaar in de fractie. Nou kijk, dat moet van tevoren geregeld worden. En dan kun je toch niet op het laatste moment bij de stemming ineens iemand laten merken. Dat ze zich niet aan een afspraak houden. En daar ben ik pissig neig over. Ja. Maar als ik met een socialist een afspraak maak, dan houdt hij zich eraan. Nou, dat hebben we wigel nooit horen roepen. Maar je luistert nog steeds naar de VVD-verkiezingscampagne. Jij oké? er ook een? Wil jij er ook een, Jeroen? Mag ik u ook een volgendertje aanbieden voor de stomme 26 mei? Ja. Ga alsjeblieft. Ga gaat lekker, rijden met de ijs? Ja, prima. Ik huh? zal er ook wel een lusten. Maar nee, je hebt er toch heen? Ja, nee, het staat zo slonig. Nee, Hoezo? vol ijs. Oh, je gaat, dan je, ga je lipstick naar de... Ja. Met, uh... ook, ook. ja. Jullie uh, kreet is samen aan het werken. heel goed. Mijn eerste vraag is: waar? Waar in heel Nederland? Ja, moet je luisteren. Ik lees ja. dan in de krant: Philips 1000 banen druiven, gelden 800 banen. Nou, noem maar op. Hè? Dan vraag ik maar waar. Nou, het is natuurlijk zaak om uh, die werkloosheid zo snel mogelijk aan te pakken. Ja, nee, maar... dat, is, uh, dat zijn gemeenplaatsen. Ik vraag gewoon waar. <laughs> Overal, juist daar waar het nodig is. <laughs> ja, nee, maar ik bedoel. Ik wil graag aan het werk. Ja. Ik zie hier samen aan het werk, denk ik. Hoi, dat Nou, dan lees je in die folder hoe dat kan. Nou, laat eens kijken, waar staat dat? Waar staat dat? Ik weet ze niet helemaal uit mijn hoofd, uiteraard. Maar uh, ja, ik zou zo zeggen, samen aan het werk. Meneer Kea, kun je kunt het daar meer over vertellen. Ja, maar jij bent er ook voor. Ja, voor 200% ik... zei je net. Jawel. Maar meneer uh, Kee, is het om allemaal toe te lichten. en Ik ben om uh, de mensen te benaderen met folders. Jij moet ze opwarmen, eh, meneer Kea, jij moet het afmaken. Ja, ik het goed uitdelen. Ga jij ijsjes uitdelen? Ik ga ijsjes uitdelen. Willen, willen jullie ook een ijsje? Cassata uh, graag, met slagroom. Aardbei, mag dat ook? Ja, mag ook. Oké. Okay. Nu even iets totaal anders. Um, nou, ik weet niet zoveel van kernenergie, ik nee. weet alleen dat ik het ontzettend eng vind. Kan ik me voorstellen. Ik vind het ook verschrikkelijk eng. Ik weet er ook ja. geen deuk van. Ja. Maar dan zijn er mensen die er niks van weten. Die zeggen ja. van, uh, ja, het moet toch met knappe bollen leggen het uit. Maar ik zie allerlei nou, kansen. Nou okay. kijk, dat, dat, dat lijkt me nou gevaarlijk. Hè? Mensen die zeggen van, uh, het mot van knappe bollen. Die, uh, die zeggen, moet je luisteren. Uh, knappe bollen hebben ook, uh, ook een atoombom uh, uitgevonden. En als we, als we daarom de atoombom moeten gaan gebruiken. Dan vind ik dat een zeer slecht standpunt. Dus wat om dat knappe bollen of techneuten iets, iets uh, uh, uit te vinden. Is niet de reden dat we het moeten gebruiken. Nu waait het het en dat gebruiken we niet. Nee, maar daar wil ik dan wel iets over zeggen. Weet u dat als wij nou windenergie zouden gaan gebruiken in Extenso, dat er ook knappe bollen zijn die zeggen dat ons klimaat daar essentieel door zou kunnen veranderen, dat wij zoveel energie dan uit de wind halen, dat de kans er is dat het uh, klimaat daardoor verandert. En ik kan die gevolgen ook niet overzien. Wordt het dan een uh, wat minder regenachtig of uh, wat voor klimaat? Ja. Wist ik het maar. Als de wind waait... Als de wind waait. Daar kun je energie aan ontwekken. Ja. Hè, want dat wil je. Ja, met een molen of zo. Stel je Juist, voor nou. Je. Dus, de, de energie die in de wind zit, die haal je eruit. Dus de wind die waait na de windmolen heeft minder energie... ...als de wind die waait voor de windmolen. Begrijp? Is dat duidelijk? Uh, nou, ik kan het me nauwelijks voorstellen, maar... En daar valt Tom Brom stil. Um, even proberen. Voor de windmolen windmolen waait de wind anders dan achter de windmolen en als je daar een heleboel van hebt verandert ons klimaat. En dat is dus erger dan kernenergie. Ja, ja. We zijn de Kea kwijt. Ik denk dat meneer Kenya uh, bij, bij de ijsjes of op de promenade. Ik zie ja, dat in Meneer Kenya die staat... Uh, nou, nou, nou, u ziet het vanzelf. Maar kan het dus kan niet missen. Nou, dan moeten we even overschakelen naar Tom Brom. Tom, in welk gedeelte van de promenade begin je je? Nou, hier zijn we aan het eind. Ja, dat, uh, dit zal ik maar heel wat keer heen en weer lopen. Dit blijft hier gewoon heen en weer lopen? Ja, daar ben ik voor ingehuurd. Maar dit, dit stukje winkelstraat? Ik weet het niet precies, ja. Maar dat weet degene die het georganiseerd heeft wel. En wederom een recht hartelijk welkom bij Wereldblik Politiek. Tijd voor onze vaste rubrieken en direct over naar Wim Kea en de definitie van politiek. Politiek is de, de poging om via het uitstippelen van het beleid eh, invloed te krijgen op de regering, op hoe het land bestuurd wordt. En proberen op die manier zoveel mogelijk mensen achter je te krijgen natuurlijk. En tijd voor onze eigen politieke poll. Die bestaat uit een ja-nee vraag. Op deze vraag is dus een simpel en kort antwoord mogelijk. De vraag aan Wim Kea is: Bent u politicus? Ik probeer het te zijn, ja. Dat uh, denk ik dat ik dat wel ben. Ja. En ik kijk even naar Tom Brom bij het scorebord, waarop steeds meer gegevens komen te prijken. Tom, je moet over vorige week nog iets recht zetten, ja, want daar had je een foute stand, niet waar. Ja, nou dat komt zo meteen, Jan. De rangen en standen van het grote scorebord in onze ja Nepal is op dit moment als volgt. Op de derde plaats, hand van op, realisme 81, 28,3 seconden. Tweede plaats Hans Kondrink, 5,3 seconden. En op dit moment op de eerste plaats Wim Kea van de VVD... die er 4,5 seconden over deed om ja te zeggen. Ja, en onze de derde rubriek is weer de serieuze rubriek. De VVD en kernbewapening. Als de Sovjet-Unie niet bereid is om wapens te verminderen... dat hij daarna op aankan dat wij ook niet wapens gaan verminderen. Als de Sovjet-Unie doorgaat met kernwapens aan te schaffen... en op West-Europa te plaatsen dat die Nederlandse kiezer die op de VVD stemt dan weet dat wij weerbaar zijn en ook bereid zijn datzelfde terug te doen... en ook kernwapens op ons grondgebied toe te laten om ons land te verdedigen. Ik vind het eng hoor, kernwapens. Ik ook. Het is een afschuwelijk wapen. Van maar als je op... weet dat ze op je gericht worden, is het natuurlijk veel enger... dan dat je weet dat je ze op je eigen grondgebied hebt staan... terwijl ze voor een ander land bedoeld zijn. Nu staan ze op ons gericht. Dat is het enge. Maar uh, ik denk wel dat Rusland moet weten dat... Uh, nou, als we zouden beginnen dat ze terugkrijgen. Zo, het zit er bijna op. Hoe is het nou gegaan? Goed, lekker. Ja, nog wat schoonheidsfoutjes, maar die halen we er nog wel uit. Uh, we hebben nog zes weken, dus uh, Kom komt wel goed. Schoonheidsfoutjes? Ja, schoonheidsfoutjes. Zoals? Uh, nou, we waren hier niet precies op tijd. En uh, we gaan nu niet op tijd weg. En, uh, en een weg opgebroken. En de routebeschrijving, nou ja, allemaal, allemaal nog eventjes wat uh, de puntjes op de i zetten, hè? Hoeveel ijs is er nou uitgedeeld, voor hoeveel geld? Geen idee, dat moet die, die man maar regelen hoor, die dat aangeboden heeft, dat weet ik niet. Wat oh, dat is aangeboden? Ja, dat is aangeboden, ja. Ja, ja hoor, dat, dat, die meneer die kwam aan ons vragen of wij voor hem ijs, ijs wilden uitdelen, nou dat hebben we gedaan. Dat mochten wij uh, uit naam, tenminste, hij stelde ons dat ter beschikking, dus dat maakt mij verder niet uit. Dit was dan weer Wereldblik Politiek, met vandaag de VVD, Wim Kea, Tom Brom, Jan Ruis, Techniek. En het laatste woord is weer aan Jan Schillerboer. Wie weet waar Abraham de moest uit haalt, kan een eigen zaak beginnen. Dankjewel Jan, tot volgende week.